Wetenschappers waarschuwen dat landen zich beter moeten voorbereiden op extreem weer. Want, zeggen ze, 2024 laat goed zien dat schade door klimaatverandering een dagelijkse realiteit is. De impact van opwarming van de aarde was nog nooit zo duidelijk als nu. Denk aan stormen, bosbranden en hittegolven. Je zou het misschien niet denken, maar ook in Nederland was het heel warm, zegt mijn weercollega Willemijn. We hadden recordwarme lente bijvoorbeeld, maar dan was misschien ook niet in de belevingswereld. Er zo, omdat ook toen er heel veel bewolking was en het ook heel erg nat was. Maar ook iets wat er natuurlijk bij, uh, bij past bij de algehele opwarming en ook de opwarming in Nederland, het aantal ijsdagen, dat wordt uh, met ja, grote stappen minder. Volgens wetenschappers heeft extreem weer al duizenden mensen het leven gekost en miljoenen mensen moesten hun huis erdoor verlaten. Bij een zeilrace in Australië zijn twee doden gevallen op twee verschillende boten. Allebei de deelnemers kregen een dodelijke klap van de balk die aan de onderkant van het zeil zit. De wedstrijd staat sowieso bekend als gevaarlijk. Ook dit jaar stond er een sterke wind en waren er hoge golven. 16 van de 100 boten zijn uitgevallen, onder meer door gebroken masten of gescheurde zeilen. De afgelopen jaren zijn er flink meer oliebollenkramen bijgekomen in ons land. Dat zou vooral door de coronatijd komen. Toen waren kermissen verboden, maar oliebollenkramen niet. En dus openden veel mensen uit de kermiswereld een kraam om toch nog wat te kunnen verdienen. Er staan inmiddels zo'n 1200 oliebollenkramen in ons land, de meeste in Gelderland. En het was dit jaar een stuk drukker op de weg. Er stonden 8% meer files dan vorig jaar. Ook midden op de dag stond het vaker vast, zegt de ANWB. Nou ja, dat mensen to toch moe zijn van het, van het spitsrijden. Dus uh, alternatieven gaan zoeken. En uh, ja, Dus ook buiten de spits hun vervoer gaan zoeken. Ja, en dat is wel te merken, dat we dat ja, toch wat meer hebben gedaan. En uh, vandaar die stijging dus ook uh, buiten de spitsen. Vooral op woensdag en donderdag waren de files langer. Krijg je nog het weer, het is nog steeds mistig. Daarom geldt nog een uurtje code geel. Als de mist verdwijnt, blijft het bewolkt. Maar ook zo goed als droog. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, Jim Pitt en Daarmee beginnen wij weer met het tweede uur van de uh, Boys of Back in Town. En uh, ja, de oplettende kijkers die hebben al gezien Die zanger die heeft altijd een slapeloze nacht, heeft die altijd, hè? zijn Ja, Gene Pitt nooit. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> Charles, weer bij wij in de studio. Ja, ik heb, ik heb geen idee. Er zijn <lacht> twee, twee vreemdelingen die verdwaald zijn, zeker. Ik <lacht> zal even vragen naar de naam. Dames, goedemorgen. Tante Dini volgens Goeie, mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, we zijn even druk met de koffie. Ik zie dat jullie, jullie ja, zijn we, we druk kregen, met de koffie. Ja, sorry, we kregen koffie, dus... Uh... Ja, ja, we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat het beeld vanmorgen eventjes weg was hier, ja, in de, dat de studio. Dat, uh... Ja, jullie waren heel En al dat, die hebben we weer goed ja? opgemerkt. Ja. ja, we hebben nou twee beeldige dames binnengekregen, dus dat scheelt een stuk natuurlijk. Dus. Nou, vier eigenlijk, hè? Het, he? het beeld het ja. weer, hè? He? Ja. Vier dat, eigenlijk. Het trekt het beeld aan, allemaal. Het beeld het trekt, ja, het trekt weg. <laughs> het beeld trekt de lader weg, ja. Maar was ja, dat alleen op de kaalbekrant dan, of... Uh, waar was het dan? Gewoon op internet? Ja, ik keek op uh, Ziggo. Kijk ik altijd. Op kanaal 40. Okay. En zijn en, uh, we dan in beeld? Dat wist ik helemaal nee, niet. Nee, je bent he? niet in beeld. Dan zie je gewoon de, de kabelkranten. Uh, gelukkig maar. maar de gelukkig foto's maar. en oh, dat soort dingen ja. allemaal. Maar ja, je, hoort, je hoort dan wel de radio? Dan hoor je zeker de radio. Zo, ik altijd, zo luister ik eigenlijk altijd naar CFM. Oh. Op die manier. Oh, oh dan heb je net ja. een afbeelding van uh, een, een strand in Spanje bijvoorbeeld. En, en dan hoor je dus uh, over de brand uh, in, in, uh, op het strand. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Okay, okay. een leuke combinatie wel. Ja, is wel goed, hè? Het <laughs> is wel een uh, yes, toeval. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Maar goed, heb je de koffie al. Uh, ik ben even raar? aan het roeien nog. Je ja, roeit nog eventjes. Ja, even, even die suiker moet even vermengen met die creamer. Ja, nee, nee, nee. nee heel goed van je, want ja. dat is de oude creamer, hè? Ja, dat had ik door. Zit er zitten klontjes in? Hij het is verkeerd. Ja, het is verkeerd. Jammer. Oh, ja. Op de valrijd hey, nog even nek. een anekdote. Weet u wat een anekdote is? Wie? Nee. Een anne Anneke. Anneke is dood. Anneke. Oh, Anneke. dood ja. Is. Ja. Ja. Er was een slak. Uh, uh, een man, een man uh, die zit thuis op de bank TV te kijken. Ja. En plotseling wordt er op de deur geklopt. Okay. De man opent de deur en ziet een slak bij zijn voeten zitten. Moet hij daar nou? De man die pakt de slak op en die gooit hem met man en macht zo ver mogelijk terug het bos in. Drie jaar later wordt er weer op de deur geklopt. De man doet open en ziet weer die slak zitten. En die slak die roept, ja waar sloeg dat nou op? Ja, ja dat, ik wilde net vragen ja, aan je. dat is wel een goeie, ja. Mooi, hè? nou drie vind, jaar, wist hij toch? Hè? Nou, neem me niet kwalijk, maar ik vind het een beetje lijker op, we toch een beetje op een sprookje. En over sprookjes gesproken... Nou. Ja. We hebben onlangs in Zandvoort een dus sprookjesdag gehad. Ja. En er zijn er toch twee die daar alles over kunnen vertellen hier. Ja, drie eigenlijk. Maar ja, Charles, jij bent hier al. Dus jij mag hier niks over vertellen. We kiezen dit. Even kijken, nee, hier heb geen ik, koekje in de mond. We geven, we geven tante, ja, Dini, we, Dini, tante Dini. Ik heb een Tante Dini, tante Dini geven ja, maar... we eventjes de tijd om de koffie rustig ja, op te drinken. Met die andere dame met de beige, ja. met de beige uh, uh, shirt aan. Tante Dini, probeer eens te fluiten. Met de, de oranje letters erop. Die, <laughs> die gaan Serieus, dat je daar al die kerstkrantjes op tegen hebt? Ja, ja, het is niet te geloven. Ik zie niet te kijken, weg, ja, ja, Jij moet aankomen, ja. ja. Ja, dat kan niet hoor. Nee. nee. Maar goed, in dan maar. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Sprookjes toch? Ja, de sprookjeswandeling Vorige keer was je hier en ja. toen moest je dan nou een kapitein Haak moest je hebben. Dat is moest gewoon dan... gelukt, hè? Echt waar? Ja. Ja. En wie is er nou nee. geworden dan? Ja. Dat was uh, Alex. Een hele, hele, Alex. hele, hele, Alex. hele lange, lange meneer. Onze ja, koning? Bijna. Bijna. Ja, ja. wat leuk. Ja, ja hard gekund. Onze koning heeft ook een haak. Ja, je het ook Een trekhaak. Onze Alex ziet het wat beter. Ja, onze Alex ziet er wat beter. Ja, maar ik heb mij ook opgegeven, maar daar kreeg ik helemaal geen respons op. Nee, ik heb je ook helemaal niet gezien. Ik heb je, ik heb je nog geappt, maar uh, je kwam gewoon niet. Ja, eh. Uh, ja, uh, uh. Ik zit met mijn haak in de knoop. Ging erop doen, zitten. Doen, nou, is niet prettig hoor. Niet te doen met jou. Nee, sorry. Maar goed, uh, vertel eens, hoe ging het? Hoe dag? ging het? Het was uh, erg vochtig. Eigenlijk toch wel nat. Dat was wel erg jammer. het was niet jammer. Zo mooi weer. Hè? Nee, het, nee. Was niet zo... ja. het was gelukkig wel, de temperatuur was wel lekker. Ja. Ja. Maar voor de rest uh, was het erg nat allemaal. Dus dat was wel jammer. Gelukkig hadden we een leuke goochel, uh, goochel meneer. Ja, die ging allemaal uh, leuke. Oh, die rooi van beuringen komt overal, hè? <laughs> ja, nou, hij leek er bijna op. Ja, ja. Maar. maar die heeft ook een goocheldoos. Maar, uh, ja, die ja. heeft zeker een goocheldoos. Ja, maar waar ja. heeft dat gedaan? In de kerk. Oh, in de kerk. Ja, in de kerk hadden ze een leuk. mooi podium gebouwd. Ja. En uh, daar stond een uh, goochelaar op met een, uh, met een tafel met allemaal ex. Nou, ja, ja. van, van parapluetjes tot ringetjes tot uh, leuk, vlam ja. in de pan, snoepjes. Vlam in de pan? Ja, vlam in de pan. De kerk stond in de fik bijna. Ja, heel ja. ja. erg leuk. Oh. Ja, heel erg leuk. Dus uh, ja, omdat het nat was, konden de kinderen gelukkig lekker binnen zitten om uh, naar onze meneer te kijken. Maar was dat een, een uitwijkpunt of zo? dan? Van ja, we hebben altijd in de kerk wel een optreden. Of oh, we hebben poppenkast sleet. van Kappel, of Ja, uh, yeah. yeah. okay, er is yeah. altijd wel wat leuks. Of we hebben een maar disco gehad. Maar dat komt uit nu vanwege dat weer. Ja, ja ook, maar he? dat kan, ja, doen we eigenlijk ja. altijd wel om... Uh, om de ja. kinderen een beetje te vermaken. Ja, en zo, ook een ja. beetje warm te zitten, zeg ja. maar. Uh, omdat ze even, ja. even wat warmte hebben. Want ja. ik kreeg toch, ja. naar aanleiding van de vorige uitzending... dat jullie het hadden over de sprookjes toch, dat de mensen vroegen van hoe lang is dit al? Ja, nou dat hebben we even uh, nagekeken. Maar het is zeker al, uh, dit was de twaalfde, dertiende jaren ongeveer al. Wow. Oh, zo? Ja, ja. het uh, eerste jaar dat we begonnen. Langer, denk ik nog. Ja, wat ik kan zien op de foto's, uh, 2012 ongeveer. Maar ik weet niet of het daarvoor... Uh, ja. En de vraag was ook, uh, trouwens of Thomas nog een, een, uh, heeft nog een figuur uitgebeeld? Nee, Thomas of? heeft zich rot gewerkt. Ja, de ijsbaan ja, zeker weer, hè? Nee, nee, nee. Oh. nee Thomas moest uh, lichtjes ophangen en er oh, moeten ja, allemaal nee, dingen ja, gebeuren, ja, er ja, moeten ja. boodschappen gedaan worden, ja. uh, er de, de, de kerk moet versierd worden, uh, de, er zijn zoveel uh, activiteiten ja. achter de grond. Uh, ja, maar heeft, de scherm, Tom, zeg heeft maar. Thomas nou eigenlijk niet, dat ik vraag het aan zijn moeder, hè? Ja. Uh, uh, heeft die jongen nou niet de leeftijd om in plaats van de kerk te versieren? Nou, die is een leuk meisje. te Ja, versieren. dat vroeg ik ook al, weet ja. je? Want het wordt nu wel eens een keertje tijd. Doet uh, Hallo, Doet heen. Heen. Hallo, ik ben er al 63 en ik stond vorige week hier nog in het studio te versieren. Dus ja, leeftijd zegt niks. Oh. Helemaal niks. Ja, maar hij heeft nu wel een beetje de leeftijd, hè? Wel, ja, maar die kerel is altijd al, bezig. hè? Hij, al hij is altijd al bezig. Hij hebt het gewoon te druk. Ik vind gewoon, hij moest een keer vrijwillig van ja. van. eigenlijk. leuk. Ja, vrijwillig van was, jaar, ja. Ja, vind ja, dat is eigenlijk. wel leuk. Bij ja. deze nomineer ik hem. Ja, ik ook. Dat is wel leuk. Ah, ah. Hij krijgt een hoop respons, denk ik. Of niet. Uh, op, op dat uh, heugelijke feit. Zeg ja. Maar. ja, dat is wel erg leuk om, uh, om te zien uh, wie er allemaal ja. op reageert. Zeg maar. Dus dat is wel erg leuk. Leuke foto. Ja, leuke foto. Ja, nee. hè? We zitten er nou doorheen. We zitten, ik hoor alle stemmen. We zitten er nou doorheen te praten. Ja, dat is Tante. Dini. Dat is Tante Dini. Nee, dat ken ik niet, maar haar mond bewoog niet. Oh, zet hem een koekje in nog. Doe even de microfoon een beetje. Bij. Ja, doe even de microfoon, de microfoon... Ah, oh, de microfoon een beetje. Ik heb geen idee hoe oud hij daar is, Hartje. Wie? Maar het is wel heel schattig. Die vrijwilligers van het jaar. Heel Thomas. Schattig. Ja, we hebben leuke ja. Ik zag leuke, Thomas leuke van de week foto. bij de ijsbaan nog in oranje overal lopen. En ja. ik denk, jezus, wat een, een boom van een vent is dat geworden. Ja, ja, nou, ja luisteraars, ja. De, de, de, de, ja. de dames en de heren die zitten nou uh, een foto te bekijken. Dat, ja. kunt, u, dat kunt u natuurlijk vanaf uw radio Dat keek. kunnen ze niet zien. Helemaal nee, niet nee. Zien. Nee, nee. Dat moet maar even nee. beschrijven. Zelfs met Zelf de, de, de camera nee, kunnen ze dat, dat niet zien. Nee, nee. Dus mensen, beschrijf dat nou eens voor die mensen. Je kan gewoon op Rob de oh ja, En daar staan alle ja. foto's van elk jaar van de Sprookjeswandeling. Ik heb Rob ja. Bosink, ik kan het dan niet gaan aanbellen, daar. dat kan toch niet. Robby! robossing.nl. daar ja. staan dus de hele, alle jaren Ja, alle van. jaren van de Sprookjeswandeling. Hij oh, ja, maakt er ook al foto's van, hè? Ja. Rob, hè? Van wat voor gebeurtenis er ook is. Is dat ja. die Robby deel condooms gekocht? Nee, Robby. dat is zijn broer. Oh. Ik, werkelijk. Ja. Als jij vanavond nu de bericht krijgt... van zie je dat je gerodjeerd bent van de club... dan moet ik een nieuwe, nieuwe spanningspartner zoeken en zo. Nou ja, goed. Jago ja, Rob Bossing, ik ken hem goed, hoor. Wel, Rob, ja, goed. Jawel, jawel, jawel, Ja, je is al heel lang... Rob heeft iedereen in de kijker. Altijd. Ja. Ja. Altijd gezellig ook. Ja. ja. Zeker weten. Ja, hij, en hij houdt van een leuke hobby, fotograferen. Is dat zo? Daar hou ik ook van. Ik heb een ja. uh, tijdje naaktfotografie gedaan. Ja, oh ja. Maakte ik uh, foto's in mijn blote kont. Ja. Ja. Leuk. Dus, waar heb je die gezet dan? Uh, Stabborst. Oh ja. Ja. Vandaar. Dat dus je niet vinden. Nee, zeker niet. Dat is wel een beetje zeker. jammer weer. Ja, dat vind ik jammer. Die zeer ze niet. <laughs> niet. niet, <laughs> <frustreers>, niet. <laughs> ja, nee, nee. Maar die, die sprookjes toch, hè? daar kom ik toch nog even op terug. Hoe lang duurt zoiets? Twee uurtjes. Twee, nou ja, het dat is toch wel twee dat, uur. Dat ja, is toch ja. wel een ja. end. Ja. Nou, dat oh, nee, dus tante Dini, jij nou, was er ook. We hebben hem expres korter gemaakt. Echt waar? Ja, normaal begonnen we al rond half vier. Ja, en dan was het van half. Van vier tot oh, zeven. Okay. Ja, ja. Ja. Maar als voor de kleintjes. Is te lang. Te lang. Ja. Ja. En dan, Want hoe oud zijn de kleintjes dan, ongeveer? Twee jaar. Een oh, zo jaar. klein? Ja, zo klein hebben oh, ja, ze erbij. Ja. Oh. En, wat, en wat, wat, wat doen zij? Wat zijn zij dan? Elfjes? Nee, ook ze deelnemertjes. Deelnemertjes. Maar uh, er is de, nou, dat is de laatste vijf jaar, vijf, zes jaar dat ze een uh, wedstrijd doen. Mm -hmm. Of je zelf kan je ook verkleed komen. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Nou, we hebben een, een kleine kerstman gehad toen. Wat En, en ja, ja. Harry Potter. Ja, heel Zo veld. klein, ja. Ja, leuk, heel, ja leuk. Leuk. heel leuk. En krijgen ze dan ook een prijs? Is daar eens een prijs, aan verbonden? Een prijs ja? aan verbonden? Daar ja. is een prijs aan verbonden. En wie heeft er gewonnen? Dit jaar was het Elsa. En haar zusje. Nou, die was jaar. In een heel kleintje als kerstman. Wat schattig. zat ja. in de wagentje zo met die pet god, Die zat ja. er af. Ja. ja, dat wel laatst in de studio. Die zat hier op het stoeltje. Een heel klein kerstmannetje. Lelijk mannetje wel. Een heel kerstmannetje. Ja, dat de was de echte. Kerstvrouwtje, de echte klein kerstvrouw. Gerry Bintje jij hem vast, moet ik hem voor. Nee, maar ik heb hem gezegd. <laughs> Hij moet even wachten, maar het gaat gebeuren. Ik vrees dat dit mijn laatste jaren bij CFM. Nog wel dit jaar, toch? Ja, jaar. Nu ben ik er. Nee, nee, nou, nee, nou, nee, ja, ja. nou ja, zeg. Nou ja, Dat heb je wel. Maar ja, ja. Ik, ik, ik heb al wel gehoord, dat een hoop respons... Omdat die sprookjes, dat het altijd goed georganiseerd is. Ja. ja. En ik, ik kan daar niet voor spreken. Ik heb nog nooit meegedaan. Ik heb me wel opgegeven als kapitein Haak, maar geef geeft niks. Jullie hadden toch nog, nog mensen zocht, jullie? Hè? Ook andere mensen toch nog? Wat je vertelde de vorige keer? Wie is, die had, Peter, was dat Pieter Pen die jullie zochten? Ja, Peter Pan. We is zochten dat, nog dwergen. Peter Pan. Op uh, vijf dwergen na hebben we alle uh, hadden we ah, maar binnen maar, maar, dit jaar. Ten, okay. dus we hadden oh, je moest er nog hele... meer hebben dan. Je moest nog meer mensen hebben dan. Ja, maar die dwergen zijn altijd moeilijk te vinden hoor. Maar waarom? Ze zijn lastig. Ja? Ja, maar die past niet in de pak joh. Het zijn dwergenpakken. je maar wel. Ik zal oh, vragen of ze volgend oh, jaar een grote dwergpak voor ja, maken. Ja, iets grotere dwerg. Ja. Ja. Nee, Maar op zich maar allemaal, hadden we allemaal allemaal alle spookfiguren ja. die er waren. Alleen ja. Ja, er waren helaas weinig kinderen in de dorp. Maar stel nou dat volgend jaar doen jullie het weer. Zeker. Ja. Misschien gaan we het wel in de zomer doen. Dat? In de zomer oh, dat zou doen. Ook hadden we kunnen. over na zitten dit, Er is nog eens zo'n tocht geweest. Daar ben ik nog bij geweest. Dat is nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden of zo. Bij wat wie? Wat bedoel je? Ja, ook, ook kinderen door het dorp. Nee, en dan, en dan, Halloween. Nee, dat was lichtjesfeest. Nee, lichtjesfeest nee, nee niks van lichtjesfeest. Langs het raam van Tante Dien. Hè? Nee, jongens, jij hebt nog meegelopen met je lampionnetje, weet je het niet meer? Of was het daarom? Hé, oh. hey, maar stel nou, stel nou dat. Uh, wat zit je nou met de lachen daar? Ja, ja, hallo, jij daar met een brilletje op. Ja? Sorry, <laughs> <Zeg het> maar. <laughs> ja, nee, maar stel nou, volgt jou die sprookjes toch, en je zoekt weer vrijwilligers. En wij geven ons op. Ja, bij deze. Bij deze. Hè? Ja. ja. Wat voor taak krijgen wij dan? Ja. Mogen we kiezen? Mogen we kiezen? Nu kan je nog kiezen natuurlijk. Oh. Ja. Dan ik nu, nu, staat alles. Dan wil ik sneeuwwitjes zijn. Ja, dan moet je wel met de appeltjes hè ja, in de weer. Oh, wat betekent met dat? Appeltjes. Moet ik ze ja. uitdelen? Ja, appeltjes die gaan ik, dan in de, de chocola lekker. Toch? Oh, op zo'n stokje? Ja, op een oh, stokje ja. gaat appeltjes in de chocola, dat is sneeuwwitje. Oh, leuk. Maar ja. daar was, dat was, dat was die schoonmoeder van het, toch? Die, nee? Ja, maar was, wij zei, maken er een, we, we maken een maken. eigen sprookje we van. We maken er gewoon een eigen sprookje van. En dan nou, kwam er het een print op een blind paard, hebben gezien. Die gaf er een veeg en toen was ze er weer. Nou, dat dus. En dan kreeg ze dus een knal van de spinnenwiel voor de kop. Je haalt ze allemaal door elkaar, jij. Ja, ja we zitten van door doen. een roosje naar Sneeuwitje. Uh, oh, ik nee. denk dat jij toch wel even je klassiekers ja. moet gaan ophouden. Daar mag ik ook niet meer bij de Efteling komen. Nee, vandaar dus. <laughs> nee, maar even zonder gekheid. Dat, dat, die, uh, maar wat dat, bedoel je dan? Dat, dat ging, ja, dat, dit is nog niet zo lang geleden. En er stonden ook een paar boeven hier bij de, bij de, bij de geldautomaat daar en, ja, ja, verkleed is behoefte. Wat, wat, wat voor kentekens dat wat op was jou? Dat nee, was, was, was, was wel zo, een sprookje. Dat is ook, ook zo'n kindertocht. En, en uh, daar kwamen ze allerlei figuren in het dorp tegen. Was het een school? Ik denk dat dat in de... Kijk, herres, tante, tante herres vakantie, die niet wordt wakker nu. herfstvakantie hadden we ook altijd een forse jacht. Ja, een ja, ja. soort forse jacht. Ja. ja, maar is het van een school misschien geweest? Nou, een paar... Een paar maanden terug is dat van de school geweest. Ja, zie je ja, er daar. Ja. Ik weet en, en, een maar die hadden ja, prachtig weer tijdens die dag. Ja. Dat was echt prachtig weer. Dat is leuk, en maar. Die kwamen ook nog bij de brandweerdagen terecht, zeg maar. Ja, oh, bij de brandweerkers. Brandweer. Ja, daar, daar, allerlei punten en er stonden allemaal figuranten. En dan moesten oh, ze oh, rijden. Dat school. is van ja, de school. Zal ja, ja. ik toen toevallig in Zimbabwe ja. met een werkvakantie of zo? Want ik heb me dat helemaal niet herinneren. Joh. Nee, maar jij hebt het niet gezien, want jij was er niet. Nou, jij woont hier toch niet? Nee. Hoezo? Ja, moet je horen. Ja, ja, ja. Ik zal het even... Nee, ik, uh, ga jullie maar door met de conversatie. Anders valt er zo'n stilte op de radio. Ja, dus, dus of, de of de dat is een een politiebureau dan ga, herennen, ik even, ga, en, uh, ga ik even zoeken of ik wat vinden kan daarvan. Ik ja. dat we het liedje van André haastjes gingen draaien. Oh, we ja. hadden wat ja, goed. Ja, die he? had jij had beloofd. Hey. He? Had jou beloofd, hè? Ja, zeker. Wat weer ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik wil ze allemaal horen, maar daar heeft u weer geen tijd voor. Wat is het je waard? Wat, wat, is, wat de mooiste? is het me waard? Wat, is, wat, is de mooiste van? wat vind je de mooiste van hem? Geef mij je angst. Ik ga, kijken. Ik ga kijken. Ik ga zoeken voor je. Oh, leuk. Ik ga zoeken voor je. Oh, hij gaat, even zoeken. Hij, gaat... Ik ga even zoeken. hij komt erop terug. Ja. Ja. Ik kom erop terug. Gezellig. Draai hem ondertussen. Eerst maar even een andere, een andere... Andere Hazes. Andere Hazes. Andere, een andere Hazes. Een andere Hazes. Ja. Nou, eerst maar een dansje doen dan. Oké. Okay.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 Je luistert naar de Boys van Back in Town, Zeef en Zandvoort. We hebben natuurlijk weer bezoek hier. Zeker weten. Ik bedoel, het zijn toch wel... Ja, hoe moet ik dat dan zeggen? De artistieke mensen uit Zandvoort, want ons organiseren, geen sprookjes toch natuurlijk. Hebben jullie nog meer op jullie programma staan? Ja, dat wilde ik eigenlijk ook weten. Volgens mij zitten ze altijd de kerstboom te praten. Ja, we hebben even onder ons hier. En wat? En daarvoor... Ja, dit, 2010, dit was 18 december 2010. En daarvoor hebben we het ja. al gedaan. En we zitten een beetje te denken... Ja, over die sprookjeswandeling nou uh, hoe lang is. Maar deze is foto's uh, de eerste zijn van 2010. Van 10 jaar? 14 2010, jaar. Ja, 2010. ja, de, ja ik sowieso. Wow. Eerder is. Ja, ja? Ik, ik, ik weet het niet. Jaar, 20 nee, jaar. Nee, nee, nee, nee. Die, die. We zijn begonnen met... Uh, nee, geen 20, de, 20 doe jaar. Even, de, de, de, ja. We zijn begonnen met... Uh, dat we de muziektent gingen doen. eerste jaren. Uh, verkeer regelen. Oh, Dat die zondagmiddag in ja. de verkeerstijd ja. waren. Ja. En van daaruit zijn wij toen begonnen met een, met een sprookjeswandeling. Ja, 2009, 2010, maar niet echt veel eerder hoor. Echt niet. Hey, haal ze uit elkaar die twee. Ja, we komen er weer op terug. We komen er weer op terug. <laughs> we maar even Dus het kan geen kwaad toch? Omdat maar maar jullie zijn nu alweer bezig voor het volgende jaar zeg maar. Ja, altijd. Maar dan wordt het of winter of zomer? Ja, of misschien allebei. Ja, zou dat ja. is dat ja, niet te veel? weet ik niet. Als we zijn gewoon aan het uh, brainstormen en uh, aan het denken en aan het kijken. Je moet natuurlijk wel weer die vrijwilligers hebben. Die ja, dat, dus ook dat, in de zomer dat ja. kunnen doen. Hè? In, ja, precies. Maar ja. wij hebben Sharon natuurlijk. Hè. Dat is waar. Dus ja, ja, ja. Nee, nee. Ja, ja. Wat? Heel fijn. Nee, ja. heel fijn dat je er nog mee werkt. Ja, ben, ik, ben ik dan figurant of ben ik dan fotograaf? Ja, nee, nee, nee. nee, nee. Je bent gewoon jezelf. Oh, dan ben ik mezelf? Ja. Oh, oh, daar ik je, je wel aankleden dan. Oh ja, maar dan, ja. Dan, dan, dan is het meer Halloween eigenlijk... voor die kinderen natuurlijk. Dan ja, lopen er een gerietel in dorp natuurlijk. We ja, voor Halloween. Bij heel ja, heel Halloween. klein. Op school ja. Ja. Ja. ja. Maar het lijkt wel leuk. Zomereditie, wintereditie. Ja, maar even kijken. Je hebt zomersproken. Maar je kan het altijd proberen. Hè? We kunnen het altijd een altijd keer proberen in de, in de zomer, zeg maar. Ja. Uh, kijken ja, hoe of dat het aanslaat. aanslaat. Ja. En uh, ja. ja, hoe dat gaat. Hé hey Willem, een van onze gasten. Ik klap niet wie het is. Maar die is fan van André Hazes. Wie? André Hazes. Ik weet niet, ken je die, André Hazes? Nee, heb ik gelukkig ook geen... Ja, je hebt Junior maar die... die, die, die nee, die leeft. Jij zegt in leef, leef, leef. Maar hij nee, doet het niet. Maar ze vraagt of die oude wat nee. wil zingen. Maar die oude is dood, die kan niet meer zingen. Ja. Maar oma! maar, o, maar, maar hebben we hebben wel cd's van hem. André Hazes leeft wel voor André leeft wel altijd, hè? Ja, precies. Kijk, Goeitie. dat bedoel ik. Het is hem, hoor. Ja, ja. Speciaal voor al. Geef ah, mij ja. nou jouw ja. Genalda. Ja, dankjewel hoor.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 geef je er al voor terug Geef mij nu een nacht Ik geef je de morgen terug Zolang ik je niet verlies Vind ik huis wel de weg met jou Kijk mij nu eens aan Nee zeg maar niets Je mag best zwijgen.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 ik laat je nu nog in me gaan, geef mij nu juist. Ik geef je er ook voor terug. Geef mij nu de naam ik geef je de mooi.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 Geef mij nu je angst. Nou, je hebt het. Lekker, hè? Ja, Guus Mevers heeft hem ook gezongen. Ja, maar die is niet zo mooi. Ja. Maar uh, mijn zoon, en die was twaalf jaar, bij wel Leeuwen heeft hem ook gezongen. Maar dat was het leuke, Cor Bakker, dat ken je wel, de, de pianist Zeker. Cor Bakker. Die kende dat, toen dat liedje, die, die wist niet, uh, die, die, die kende de melodie niet, dus die kon het niet. Maar luister, er gebeurt er dit. Ik, uh, Ik hoop dat hij het doet. U bent getuige van Mooi wereld. De microfoon staat open, hè? Zo, Sven. Kom hier, we gaan door. Internet, dit is allemaal gezien op Internet Live. En dat is ook nog gewoon een op de website Vlacht vanavond te kijken. We gaan nog een half uur door, Sven. Hou stoer, poten op de grond, dat wil je gaan zingen. Geef mij de angst. de van Guus Dan ja. <lacht> <lacht> krijg je niet van mij zingen. Nee, dankjewel, Stan. Het houdt nu al de navel in je bloed. Nou, je, je kunt, geef je angst, dat kan nog. Geef me je angst. Ik krijg er een morgen voor terug. Geef mij nu je angst, wie leeft nu het langst? Geef mij nu je bier of angst, um, sokratje. Ik ben niet dood, beleefd nog heel erg lang. Geef me je angst. ja, begin maar. Het is 70 vervrijd, <tied> twee jij te doen. Ik heb nu Een lontie flinken in je ogen. Ze hebben alle tegen mij. Je voelt ze precies als dat. En lijkt dat leuk zijn. Je je, goed, je, voelt je Je voelt je, je Oh oh, Ik denk dat ik jou vanavond. Maar je moet zelf willen. Nu en ding bewijzen wat is alles wat ik vraag. Zij en jullie angst. ik kus het zand. Je angst, ik krijg het ook Ik Je blijven dansen, ik heb je ook open. Zes en drie Nog even in de zaal, toen ging Zwen de mist in, die... Uh, ja, Korbakken kon het liedje niet begeleiden, toen ging Zwem de mist in. Nou, Sven ging niet de mist in, Korbakken ging de mist in. En, uh, en toen ging Zwen met een kopstemmetje... Met een Een piepstemmetje ging hier door. En toen zei dan heel tegen Zwen van... Nou joh, je balletjes zijn nog niet ingedaald. Nee, dat zeg je toch niet? Dat kan toch ook niet? Ja, ik vind hem wel top, hoor. Ja, leuk, hè? Ja, dat kan niet wel. Voor de kijkers, die moeten gewoon even terugkijken. Even op YouTube. Want dan zie je gewoon onze Charles zitten gewoon in het publiek. Ja, toen had hij nog haar. Toen had hij nog haar, ja. Geweldig. Even kijken, hebben jullie koffie gekregen inmiddels weer? Geen koffie? Koekje? Heb je weer een koekje in je potje zitten? In je gaffeltje? Ze hebben een Een kriebeloost? Ja, ze hebben even een kriebelsnoepie. Oh, dat geeft u. Krimbelmaneind weg. Uh, ja, ongemerkt is er uh, toch iemand bij uh, komen zitten. Hij <lacht> neemt een slok koffie. Ik denk, ik praat gewoon door, Pieter, want dan heeft niemand er last van. Ja, dus volgens mij is dat de Kerstman die uh, zijn baard uh, heeft kort laten wieken. Ja, hè? Toch? <lacht> ja, ja, ik, uh, ja, ik, ik uh, weet het niet. Pieter, je hoort het nou? <lacht> ja, ik, ik, ik, ik hoor het. Nou. Ja, hoor het. En Pieter? Ja, hey. Wij kennen elkaar van uh, KNRM natuurlijk. Ja, al veel, Ja. Ja, ook wel. En, uh, ja, maar goed, waar je nou, eigenlijk uh, ook heel erg bekend van bent, is de nieuwjaarsduik. Nou ja, niet zo bekend ervan. Uh, meer achter de schermen gelukkig. Ja, Alle maar mensen toch. Mensen staan vooraan, maar uh, ja, dat doe ik nu. Uh, oh. ik, ja, toevallig weet ik dat omdat uh, de vorige burgemeester heeft mij ervoor gevraagd... of ik me daarvoor uh, vrijwillig wilde beschikbaar stellen. Ja. Daar moest ik wel over nadenken, want ik was net toevallig uh, in, een, in een sportwagen... met een collega onderweg in de bergen van Italië. En de NU is duidelijk heel erg ver weg. En ik denk, wat moet hij nou van mij? Ja. Um, dus ik heb gezegd, ja, tegen de burgemeester zeg je niet zomaar nee natuurlijk. Dus ik zeg, ik kijk het aan. En uh, toen werd ik voorgesteld aan de, de andere bestuursleden. En dan, dat was gelijk een klik. En toen dacht ik bij mezelf, van, ja, ik ben op een leeftijd. Zo oud ben ik natuurlijk ook weer niet. Maar toch wel dat je aan denkt, wat kan ik terugdoen voor de maatschappij? Wat de maatschappij van mij gedaan heeft. Dus ik denk, ja, het is eigenlijk wel nobel. Ja. En ik zat op, pas bij de KNRM, dus dat, dat lag mooi in lijn. Iets terugdoen voor de maatschappij. Ik denk, why not? Uh, en uh, toen dacht ik, van, ja, hoe, hoe moeilijk kan het wezen? Nieuwsduik, toen is het al 60 jaar. Het is altijd dezelfde dag, 1 januari. Het tijdstip dacht ik ook al hetzelfde. Dat het bleek niet zo te zijn achteraf. Oh, goed erg uh, gezegd. Ja. <laughs> ja. En uh, Eigenlijk besloten we de locatie terug te brengen. Uh, want het was meer uh, zuidelijk op het strand. Uh, terug te brengen naar de rotonde waar het ooit begonnen was. En, en ik denk, ja, hoe moeilijk kan het wezen? Nou, dat blijkt dus ja, dat ook <laughs> ja, niet zo simpel te zijn als we dachten. Ja. Uh, iedereen was verbouwereerd. En uh, ja, alles, alles, uh, we zeggen, de, de stroom inroeien, zeg maar. En dan vond ik het juist leuk worden. Dus ik zei, nou, dit ga ik doen. En het, uh, toen kwam natuurlijk uh, iets met een uh, verkoudheidsvirus tussendoor, waar het weer op zijn gat lag. Een verkoudheidsvirus, ja. dat zeg je mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. En nu zijn we uh, daarna weer terug begonnen ja. en uh, het een beetje aangepast. En het is, ja, ik moet eerlijk zeggen, het is. Het is uh, een lastige datum want op 1 januari, die willen dan uh, uh, ook zo fris op het strand staan om uh, dingen te organiseren. En dan heb van uh, heel veel factoren, dan het weer, wat vorig jaar uh, dwars zat. En ook dit jaar weer de vraag is, nou, hoe is het weer? Gaat het door? Nou, het gaat ja. altijd door eigenlijk, maar toch, ja, je, je hebt wel verantwoording voor een hoop mensen. Uh, en dan in één keer wordt het dus, ja, toch serieus. Je bent als organisatie verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op die dag. Ja. En dat is dan weer minder leuk. Want ik je te maken met, ja, te maken met uh, mensen die, uh, die ambtelijke functie hebben. en die uh, wijzen je op de regeltjes, de reglementen en de voorschriften. En dan denk je: ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Maar als je dat ziet, uh, dan moet ik wel zeggen: dat, uh, je, je, je hoort en je leest van alles van ellende in de wereld. Maar als je een leuke dag wil hebben, dan ga naar het strand om twee uur is de duik. En dan zie je uh, ja, en, en, dan hoor ik een behoorlijk aantal mensen met een oranje muts op uh, het zee rennen. Dan ontdek je dat het heel erg koud is. We hard, hard terugrennen. En uh, snel drogen en een kopje, een kopje soep krijgen ze dan van ons. En uh, dat is dan het moeilijkste moment, is al die mensen uh, zo snel mogelijk een kop soep uh, in handen drukken. Ja. En, en wat ik heel mooi vind is dat daar de hand hebben we ook uh, mensen geregeld die het strand schoonwandelen. Uh, en die waak niks te doen. Nee. Want iedereen heeft een lach en de mensen ruimen hun eigen rotzooi op. En dat kan ook heel anders, uh, weet ik. Als je op een zomersdag af het strand loopt zie je een andere tafereel. Dat is eigenlijk heel mooi. En, en, en, dat geeft je een goed gevoel over de mensheid op die dag. Ja, het, ja. Lijkt, het, lijkt, het klinkt alsof het dan maar eventjes duurt... en met een half uurtje bekeken is. Maar dat is het natuurlijk niet, want als je... Dan Kijkt uh, de warming-up, de voorbereidingen van iedereen die de zee ingaat. Dan denk ik, van, nou, jullie worden helemaal goed geëntertained, ge zeg maar. Het is het kortste evenement in een mensenleven, denk ik. Behalve wat soms in een slaapkamer plaatsvindt. Maar nee. ja, het, het is gaan erin en aan eruit. En, uh, maar dat moet wel even goed gebeuren, natuurlijk. Ja, ik krijg in één keer een hele vreemde associatie. Maar dat geeft verder niet. Dat lukt wel aan jou. Maar, uh. Ja, maar daar kom ik heel de muts op. Ja, ik dat was het. Ik over het over een avondgebed. Maar ja, maar, ja, waar ja. Unox, waarom staat de UNOX? Ja, nou. uh, maar... Um, ja, en wat ik zeg, er zijn een, een heleboel mensen, want we praten over deelnemers. Nou, we krijgen Unox, uh, dat is wel bijzonder, uh, mag ik we best weten, dat uh, we zijn de, de schaduwduik van Scheveningen voor Unox. Dus ja. als het daar misgaat, door wat voor reden dan ook, dan zijn wij eigenlijk de, de hoofdduik. Oké. Okay. Dat gebeurt natuurlijk nooit, maar ja, we zijn het wel. Dus daarom geeft Unox wat extra ondersteuning. Uh, we krijgen als, uh, als, als, als naar Scheveningen, ook uh, warme soep. Gaat u rustig door. door gaat heen, door. Kijk heen. even. De burgemeester belt in de Sorry. Ja. Uh, ik, ik gooi hem er even uit hoor. Ja, ja, Eruit. Wegwezen. Eruit. <laughs> Radioopname. Kom op. <laughs> Dr. Chibis. Zo. Dit was gewoon een live uitzending. Of, dit is uh, uh, zeker live. <laughs> ja, ja dus alles wat je zegt, ik kan er niks uitknippen. Gelukkig uh, uh, ja. Ja. Ja. maar. Maar uh, we waren gebleven Ja, de... Ja, de, de, de, de, de aantal mens. mensen is altijd uh, de, de vraag, hoeveel mensen komen er een uh, ja. bed uit? En we krijgen 5000 mutsen van Unox uh, en warme soep voor 5000 mensen. En uh, vorig jaar hebben we al die mutsen uitgereikt. Ja. Dat zal niet iedereen uh, de duik hebben gedaan? Uh, maar er zijn ook mensen zonder muts uh, het water in gegaan. Dus ja, de, tussen de 3.500 en 4.500 mensen kunnen het zijn. Alleen we weten het niet, we verkopen geen kaartjes. Het is een gratis element. Het moet ook verwijven. Maar ja, je ziet ook, de animo is gewoon goed. Ja. Okay. Het is animo, ja, het is echt leuk om te zien. En, en, en zeker gezien uh, de ja. tijdstip. Hè? Want ik bedoel, het is, het is nieuwjaarsdag. Een hoop mensen die hebben het s'avonds lekker doorgehaald. En toch s'avonds op het strand staan. Ja, ja, dat is dus wel een dingetje tijdstip. Het is om twee uur s middags. Om twaalf uur begint de muziek van... Mm -hmm. de, die Lady Mix, die maakt een beetje de sfeer erin. Ja. En om, uh, dan is het aftellen, opwarmen, uh, kwart voor zeg maar. En dan twee uur iedereen het water in. En dan schouwen we ook weer eruit. Ja. En uh, de, ons, ja, wat mijn, mijn hoop is eigenlijk dat mensen het ook zien als een leuk momentje... om die buurman die je niet zag op Oudjaarsavond... toch nog nieuwjaar, uh, gelukkig nieuwjaar te wensen. Of de overbuurman. En uh, dat het een ontmoetingsevenement gaat zijn. En dat mensen een beetje blijven hangen. Ja. En dat is vorig jaar goed gelukt. Want ik, uh, ik liep uh, toen alles was opgeruimd de dorp in en, er overal, en dan zag ik overal al je mutsen en alle kroegen en, en in het café zaten de restauranten te vol. Dus het was wel. een leuke dag van ja. antwoord. en dan, ja. dus dan weer heb je weer een. Dat doe je het voor. Ja. Ja, ja. Nou ja. als je moet kiezen tussen de sprookjes tocht of de nieuwjaarsdag, dan uh, overigens. Sprookjes toch? Wacht even, ze zijn er nog. Ze zijn ja. er nog. Okay. <laughs> Iets met een draak en een Ja, een heks, draak en een maar... kapitein haak. Ja, precies. Ja, nee, nee, nee. ik wil geen goed niet eten gooien. Maar ik, ik hoor vanmorgen de, de weersomstandigheden. Uh, ja. Maar dan lachen wij het erom. Ja, die, die heb ik ook op. Uh, ik heb ook zo'n app, de Windfire app. En dan keek ik op uh, een week geleden. En toen zag ik doodleuk uh, verwacht. 7 tot tot met tien uitlopers. Precies op het tijdstip van de duik. Uh, de verantwoording ligt bij de, de ja. reddingsbrigade. Ja. En uh, die geven aan om tien uur s ochtends het, uh, het gidon of, of niet. En uh, het zal er nog doorgegaan, maar ja, het zou zomaar kunnen. Ook vorig jaar speelde het erom. Daar hebben we besloten, we hadden altijd een tent staan... om ja. muts uit te rijken, soep uit te uh, delen en beschut te zijn. Ja. Uh, maar dat was wel een, een heikel uh, thema voor de vergunningaanvraag. Want ja, dan heb je een tent en dan zegt de brandweer... hoe is het met de brandveiligheid, hoeveel mensen zitten erin en dit en dat. Maar ja. nou, Het is een doorlooptent, moet je allemaal uit gaan leggen, dat komt wel goed... Maar uh, vorig jaar lag uh, 1 januari natuurlijk op een maandag, geloof ik. En uh, die tent moest al om donderdag vrij worden opgebouwd. Doe. En er werd ook uh, zwaar weer voorspeld met wind. Daar staat een tent uh, een paar dagen. Ja. Uh, en die tot zeven mag weer staan. En dus hebben we hebben besloten, geen tent. En dat houden we zo. Want het is een, een zorg minder. Ja. Maar in de zand verdwaait het altijd wel een keer uh, stevig. En, en dat wil je niet op je geweten hebben dat het ding uh, wegwaait aan de kosten En, en wat er allemaal kan gebeuren. Dus we uh, doen geen tent. De mensen moeten dus hun eigen warmkleding kleding meenemen. En we zorgen voor containers voor de, voor de mutsen en de soep uitreiken. En dan ja. kunnen de, als het goed is niet omwaaien. Nou, het is met name die gezelligheid waar je het net over had. Uh, als het natuurlijk regent, dan, dan, uh, dat hebben we met de sprookjes toch ook gezien hier in Zandvoort met de kinderen. Ja, maar nat wat je toch hè. Dat is een nieuwjaarsduik hè. Jawel, maar het publiek wat komt kijken niet natuurlijk. Die worden niet nat. Die, die willen, die dan willen... juist moet je worden geïnspireerd en zeggen van ik spring er ook in. ja. Nee, ik zeg er niks meer over. Ik heb me meermaals over verbaasd hoeveel mensen die moeten nemen om... Uh, om uh, ik denk ook, het, het helpt. We hebben het kerst gehad. zijn mensen twee, drie dagen opgesloten ze thuis met de familie. misschien uh, is het dat Die wilden er heel graag uit. Uh, opvallend is ook hoeveel mensen van buiten uh, er zijn. Die vinden het prachtig. Uh, wij zijn er misschien aan gewend, want het is altijd de 65 uh, versie. En, en uh, voor een Duitser, dat het fantastisch. Die weet niet wat hij meemaakt. Nee, dat kennen ze niet. En, en dat is, dat is uh, grappig om te zien van hoeveel nationaliteiten daar komen. om een mutsje er aan te nemen om dan vrijwillig het zee in te duiken. Ja. Ook leuk is, uh, hilarisch eigenlijk, we waren aan het um, ja, opruimen. En ik stond met het hek in mijn handen te sjouwen. En uh, een jong stel die, uh, die staat me omheen te dartelen. die wilde aan me vragen. Ik denk: wat is er? Ja, we willen nog graag de niersduik uh, doen, maar we zijn te laat. Mag dat nog? <laughs> dus ja, de gaat net dicht. ik wees naar het Noord en na de 8 kilometer dan ga je gang. Het staat iedereen ja. vrij om te doen. Uh, maar wees voorzichtig. En, het uh, en, ja, is, is leuk om te zien. Je hoeft natuurlijk niet uh, te gezamenlijk doen met uh, een met muts op. Ja. Maar heel veel mensen kiezen wel voor de voor uh, beleving van dat moment. En dat is hartstikke leuk. Ja. Maar hoeveel, ja, dat vraag ik me toch af, hoeveel vrijwilligers heb je nodig om zo'n evenement. Uh, nou, ja. de dag zelf. Ja, het cruciale punt is het uitdelen van de soep. Dat willen we snel doen. En ja. we, uh, een paar keer aan gedacht. Dit anders. Het, ja, kan het anders? Hoe doe je dat? Het is eigenlijk niet te doen, want ze komen allemaal gelijk het water ja. uit. En het is allemaal, allemaal koud. Soep. Ja. En, uh, maar dat hebben we nu wel uh, aardig onder de knie. Maar dan is het wel fijn om mensen te hebben handjes te hebben die dat weten wat ze moeten doen en, uh, en kunnen doen. Dus daar heb je er... Een man of twintig is eigenlijk wel lekker. Maar niet ja. iedereen wil de hele dag te staan. Dus... Hoe meer mensen je hebt, hoe fijn het is. Uh, ja. begin, om tien uur beginnen wij zo'n beetje. Ik nu al wat eerder, maar uh, met, met het, het klaarmaken, het gereedmaken ervan. Maar jullie hebben mensen genoeg nou? Nou, je hebt nooit mensen genoeg. Dus als ik die... zeg van, ik ken iemand met snerthandjes. Iedereen is welkom <laughs> om te helpen uh, om uh, hand- en te doen. En, en soms valt het mee. Uh, uh, het schoonlopen van het strand ervoor en erna, dat wordt nu, dat hebben we eerst zelf. Ja. Ja. wordt nu gedaan door, door de, de schoonwandelclub. Oké. Okay. Um, Namelijk nou even vergeten, maar het komt weer goed. Schoon Wandenclub. Ja, ja. Um, de dus er wel. zijn er minder, ik wil er ook geen eentje uitsluiten. Nee. En iedereen helpt er wel een beetje mee, maar dat is fijn, want dan hoef je het zelf niet te doen. Want ja, het stand moet weer schoon worden opgeleverd. Ja. Anders heb ik die uh, ambtenaar weer aan mijn oren hangen van wat heb jij gedaan daar. Ja. Um, en um, wat, wat wel fijn zou zijn, is. We uh, hebben een bestuur met vier mensen. En er is best wel wat te regelen. Zeker, je denkt van dit is de 65-editie, uh, het is gelijk aan de, de vorige jaren. Het is een uh, ja, vergunning waar gewoon uh, een stempel op zet en een handrekening onder van ga maar weer door. Maar nee, ze vinden altijd weer een regeltje oh ja. waar je aan moet voldoen of wat niet goed <coughs> in staat. En, en, en er komt dan uh, best wel veel uh, op, op, op een klein clubje mensen neer die het ja. vrijwillig doen, die ook hun werk ernaast hebben. Ja. Dus het is wel fijn als je extra handjes en, uh, links en rechts hebt die zeggen joh, dat pak ik voor mijn rekening, ja. ik, ga, ik zet me daar voor in. Je mag voor mij rustig een oproep doen, hoor. En als ze mensen hebben die daar wel oren naar hebben, of handjes, zeg maar. Uh, waar kunnen ze heen mailen, uh, bellen? Uh. Dus ze kunnen, uh, is er dus een uh, link, een website? Er is een website, daar kunnen ze naartoe. Uh, ze kunnen oh, ze ook melden, denk ik, hier bij ZFM. Uh, of bij mij. Uh, gmail.com. En wat we nu mee zit, is bijvoorbeeld verkeersregelaars. Die hadden we geregeld, dubbel. En ja. uh, nu uiteindelijk hebben we niks. Uh, omdat het ook de ja dat is weer politiek. Dat zullen we hier niet bij laten dan, maar uh, <laughs> ja. er, er schijnt iets te zijn met zzp'ers en de wetgeving. En ja, het, ja. Uh, dat, ja, het, dat heeft, mag effect, niet meer. Uh, dat heb ik zonderst wel niet besteld. Ik ben zelf geen zzp'er, maar. Nee, ja, maar ja, inderdaad, dat, merk je in alle bedrijfstakken ga je ja, merken gewoon. We deden het altijd dat jarenlang met de Sandvorsse ja. vrijwilligersverkeerregelaars, ja. ja. waarvan uh, ja, ik er ook eentje van ben. En Tante Dini naast me ook. En Thomas natuurlijk. Elk jaar gaat het goed. En helaas dit jaar, ja, we hebben allemaal afzeggingen. En dat vinden we heel erg jammer. Maar als als verkeersregelaar zich nou wel als vrijwilliger, mag het dan wel? Ja, dan moeten we ze wel een klein cursusje doen. Dat is gewoon online. En dan heb je papieren om evenementen ja. in het dorp Zandvoort mag je dan staan, zeg maar. Maar, op dit maar is, moment... dat nog, is dat nog te doen voor 1 januari? Ja, zeker. Dat, ja? Is, dat is zo gebeurd. Dat is, dat is het probleem niet. Je, je leert even de basisregels zeg maar, online. Daar gaat het gewoon even om. Wat mag je ja. wel, wat mag je niet. En, uh... Maar ah, betekent dat dat ZZP'ers... dan uh, in dienst van de gemeente zouden moeten zijn? Nou, dat, dat is de andere tak. Wij zijn de vrijwilligers zeg maar van Zandvoort. Wij zijn geen ZZP'ers. Nee. Wij deden dat gewoon vrijwillig. Maar op dit moment zijn er gewoon heel erg weinig vrijwilligers. En daar lopen we tegen aan. Vooral mm -hmm. met verkeerregelaars. Uh, niet iedereen durft het. Je moet wel je mannetje staan. Uh, ja. Ze rijden gewoon door, ze zijn asocialer en gewoon brutaler in het verkeer op dit moment. En niet ja. iedereen is daar geschikt voor. In ieder geval is zo de ZZP'ers of, of de, de instellingen die met ZZP'ers werken... worden dit jaar nog niet beboet door de Belastingdienst. Nee. En bovendien is het zo, er is nu een, een kantering uh, uh, gaande. Want uh, de zorg kan niet zonder ZZP'ers. Nee, klopt. Uh, dus er zal... Uh, ik denk dat het zomaar. Dat het wij wordt, bij Shell wordt, ook niet. Nee, nee, wij hebben ook denk, allemaal ZZP'ers. Ik denk dat, dat, ik dat het wel. wordt uitgesteld. Oh, sorry, uh, mag dat niet deze week? Wat is een schelp in het Engels ook alweer? Van die rookwors. Shell. Oh ja, van die. Oh, ja. Oh, je bedoelt <laughs> Shell. Ja, ja de ja, Shell, ja, weet je ja, wel? Ja, ja, ja, ja, ja, nee, maar ja. ik denk dat het gewoon wordt uitgesteld, dat uh, hele gedoe rond die ZZP. Dat is echt. Uh, ja, echt weer, ik heb ever, geen idee. Ja, echt weer iets van de huidige politiek. Ja, wat, maar ik denk toch, uh, Pieter, dat, um, dat de Stichting Nieuwjaarsdijk... Is het een Stichting of ja, niet? Ja, ja een ja. Stichting, hè? Stichting Nieuwjaarsdijk uh, um, zich daar niet mee bezig moet houden of, of moet er allemaal meegenomen worden in, in, in de risicoanalyse. Ja, je bent organisator van het evenement. En, ja. en daarmee uh, ja, er zijn meer dingen die je denkt van. Uh, zijn wij er verantwoordelijk voor? Het, uh, het strand is een openbaar uh, uh, terrein. Ja. En daar zeg je, ja, hier gaan we wat doen. Er komen mensen op af. En maar je bent dan blijkbaar volgens. Uh, de huidige wetgeving, verantwoordelijk voor alles wat daar uh, gebeurt en ja, is het akkoord? Ik, dat akkoord? Daar ga ik niet over. Nee. Dus, dus als het misgaat, dan, uh, dan staan ze bij ja, mij. Ja, dat bedoel ik. Dat en, bedoel en, ik. dus niet wat ze van elkaar uitsluiten, maar ja, ik, ik ben een nuchter, denk ik, iemand Het noodlot konden zich nood van tevoren aan. Nee, en, en, zeg maar, uh, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat en het is een vrij simpel oh. evenement uh, uh, en het, het leuke is dat wat mij opvalt, uh, dat iedereen zo enthousiast is en, uh, en, en je herkent eigenlijk Nederland niet op die dag. Nee. Wat een leuk land. Het is een heel het is een ander, ander land. Leuke land. Ja, heel ja. tolerant ja. allemaal. En het is ook anders als je dan een, een mooie dag in het voorjaar denkt. Dan is de sfeer heel anders in het, uh, op, op de boulevard, zeg maar. Dus dat is heel frappant. Maar uh, als organisatie ben je wel uh, verantwoordelijk. Je wil het zo goed mogelijk doen. En die verkeersregelaars die horen erbij dat er uh, ja. bij het station en uh, bij de kop van de kerk staat. dat het allemaal ordentelijk verloopt. En het is even een momentje, piekmomentje. Ja. Uh, en ook dat willen we nu zo lang mogelijk uitsmijden: dat mensen langer blijven hangen. En dan uh, lekker het dorp rollen en er een leuke dag van maken. Ik denk ook dat dat, dat gaat gebeuren. Ik denk, als je die koude zee komt, dan denk je dat het eerste wat ik wil, dat, dat is toch een. Uh, ja. dat, dat is volgens mij heel goed gaan, maar het ook, ja, we zijn afhankelijk van het weer. Dus uh, ik, ik, ik, we gaan het zien. Uh, ja. Maar uh, ja, sowieso als het uh, minder mooi weer is, is het mooi uh, om naar het stand te gaan. Hier in Bloemendaal, of hier in Zandvoort is het de KNRM, maar is in Bloemendaal, daar wordt ook. Uh, dus vlakbij naartoe wordt het ook georganiseerd en is het daar de rensbrigade? Eh, ja, soms is ook de rensbrigade die ja. uh, die doet. De KNR, maar ik zelf bij de KNRM zit, heb ik een aantal mensen ervoor uh, uh, vrijgelegd die zich daar uh, helpen met muts uit te en, en soep en uh, ons kusthulpverleningsvoertuig, die uh, die gele truck is ook al standby. De uh, KAV, ja. Uh, ja. Ja, dus uh, het is gezamenlijk iets van, uh, van meerdere partijen die daar uh, om niet aan meedoen. Dus is uh, ja, heel mooi in. Maar het gebeurt op, op, op meer dan 70 plaatsen in Nederland. Uh. Oké. Okay. Maar zou je zelf ook willen duiken? Nou, daarom organiseer ik het ook. Ik doe ik zelf water niet in. Dus, uh, dat is... Heel slim. Heel slim. Ja, ja Daarom heb ik ook gezegd. Reden, van, reden, maar... van, ik meld me wel aan als vrijwilliger. Als ja, ja, je niet wil duiken, kan beter vrijwilliger zijn. Op de dag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar kijk of we die twee sprookjesjagers ook mee kunnen krijgen. En, uh, ik bedoel, ja, dat gaat, dat gaat wel lukken, dan denk ik. Het gaat zeker, het gaat zeker lukken. En ook, het is ook iets. Uh, ...nuchter nadenkend, als wij het niet zouden organiseren... ...dan gaat het toch wel door. Ja, maar Alleen ja. niet om twee uur, we maken er een leuk feestje van. We maken er een leuk feestje ja. van. Ja. Ja. Dat is goed, had je verder nog iets wat je kwijt wil, Dat je zegt, van, nou, uh, dat ligt nog op mijn hart. En, uh. Uh, nou ja, ik wens iedereen vooruit al een uh, fantastisch 2025. Dat, uh, dat nou. zou mooi zijn als we het beter kunnen maken als 2024. Ja, absoluut. Het is niet zo moeilijk volgens mij. Nee, nee, nee. Dat wensen we jou natuurlijk ook namens de luisteraars, mag ik wel zeggen. Tuurlijk, ja, zeker. En hartelijk dank voor je komst en je uitleg natuurlijk. Nog één keer even je e-mailadres voor eventueel... Pieter verstegen de gmail.com. Nou... Hartstikke goed. En anders kent het altijd via de boys, hè. Dan zorg ik er wel weer voor dat bij Pieter terecht komt. Nou, één boy, hè. Want deze boy, die, die heeft een holiday, hoor. Oh. Wanneer? Het oh. is holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy, hoor. Oh, leuk. Gaan we wat doen? Oh, maar nee, dat kan ik niet. Nee, kan ik niet. Wanneer is het eigenlijk? Ja, 1 januari? Dan januari dan nee, dan ja, 1 januari. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ja, goed. Ja. <laughs>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 Ja, George Baker's selection Little Queen Bag is speciaal ja, voor uh, mijn grote vriend Thomas natuurlijk. Hij heeft toch wat smaak, die jongen. Hij heeft toch wat smaak. Oh, god. Ja, hij, uh, ik dacht het eerst van niet, maar hij heeft toch wat smaak. Ja, maar gewoon net voor zijn moeder, heb ook met de kerst heb hij veel te veel gegeten. Hè? Ja? ja? Echt? Zo? Ja? Hij was er misselijk van 's nachts. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Erg schuldig. Oh, ja, schuld. ja, ik zei het nog zo, hè. doe het nou niet. Hij, ja. weet, hij weet geen maat te houden. Nee, nee, nee. Hij ging helemaal los. Ja, ja, maar, maar eten nee. is ook wat anders dan muziek natuurlijk. He. Want ja, kijk, muziek maar. kan je natuurlijk... Dat is waar. kan je de hele dag tot je, je nemen. Je nee. En daar word je niet misselijk ja. van. Nee. Ja, of je moet uh, muziek horen wat je niet aanstaat natuurlijk. Ja, daar kun je ook misselijk van worden. Klopt. <laughs> maar ze moeder niet van André Hazes in ieder geval, toch? Nee. Maar wat is er mis met André Hazes dan? Ja, nee. Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nee. Nee. Ja. Nou, goed. Oké, okay. jongens, we gaan richting de klok van 11 uur. Ik wil even ja. uh, alvast een beetje een stukje zomer uh, laten proeven. Oh. No. I will. I ja. Offer you. ja, ga jij nou eens even in die bezemkaas wegwezen? Want jou wil ik helemaal niet hebben, natuurlijk. Ik wil dit natuurlijk. Oh. Even tot de klok van 11 uur. Dat ik kan. <laughs> Ja, eventjes, uh, eventjes, uh, Even rustig even dag zeggen tegen jullie. Dankjewel dat jullie er waren in ieder geval. Ja, uh, graag gedaan. Het leuk. Ja. Hartstikke leuk. In ieder geval voor, uh, voor de sprookje toch. Heb je in ieder geval twee vrijwilligers. erbij. Ja, daar ben ik wel helemaal blij mee hoor. Super. Ja. ja. ja. Wat ga je nu met die jaarwisseling gezellig mijn hele familie? Of bij vrienden? Of nee, gewoon, gewoon, uh, gewoon lekker thuis. Ik heb een hondje en ik blijf altijd gezellig bij ja, mijn hondje. Het vanwege het vuurwerk. Ja, precies. Ja. Vuurwerk? En uh, die vrijwilliger Thomas die, uh, die zal al uh, in mijn buurt ergens zijn. En dan komen we meestal wel uh, buren en vrienden oh, ja. aanwaaien. Dat met zijn hondjes dat vind ik altijd wel uh, moeilijk. Altijd ja, ze vindt het niet heel eng. Ze vindt het gewoon nee, leuk om te kijken. Bang? Maar ze wil niet alleen zijn. Nee, nee, nee ze is niet, niet bang. Nee. Ik heb er eentje buiten geladen. En een knalt bij mij in de straat. de beest vliegt het water en een beest ombewezen gezien hè? Nee, maar die knallen bij jullie zijn ook niet normaal, hè? Dat was een zeehond. Nee. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja tuurlijk. valt er echt niet mee te praten. Hè. Hey, dank jullie wel, hè? Hé, hey, graag gedaan, hè? Goeie dankjewel, jaarwisseling. Houdoe!